7 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Het kabinet kan tweede testexemplaar JSF bestellen. BP komt jaar na olieramp met miljarden claims... en eerste koendo schangers slapen in tenten. <telling> Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. PVDA, SP, D66 en GroenLinks zijn fel tegen de aanschaf. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Ook wijzen ze op tegenslagen bij de ontwikkeling en de oplopende kosten. Bovendien denkt de oppositie dat Nederland met de aankoop van een tweede testtoestel... definitief aan het JSF-project vastzit. De ministers Hille van Defensie en Verhagen van Economische Zaken benadrukten echter dat dat niet het geval is. Volgens de coalitie hangt, het, hangt, het, hangt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor een ander toestel... dan kost Nederland dat wel 270 miljoen euro, zei Hille. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test-JSS te kopen... en mee te doen met de opleidingen. Het eerste testtoestel werd door het vorige kabinet besteld... en wordt waarschijnlijk in augustus volgend jaar opgeleverd. Het tweede toestel volgt naar verwachting in maart 2013. Het Britse oliebedrijf BP heeft de eigenaar TransOcean... van het vorig jaar ontplofte boorplatform aangeklaagd. TransOcean moet voor de rechter komen... omdat volgens BP geen enkel veiligheidssysteem werkte. Ook leverancier Cameron International van de zogenoemde Blowout Preventer is voor de rechter gedaagd. Volgens BP heeft het bedrijf ondeugdelijk materiaal geleverd. De Blowout preventer had na de ontploffing de oliebron moeten afsluiten... maar de installatie functioneerde niet... BP wil dat beide bedrijven gaan meebetalen aan het herstelwerk. De ontploffing bij het boorplatform in de Golf van Mexico kostte een jaar geleden aan elf medewerkers het leven en leidde tot een van de grootste milieurampen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het duurde bijna drie maanden voordat het olielek was gedicht. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door mortiervuur. Dat gebeurde bij de stad Misrata. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Hedrington. Zijn Amerikaanse collega Chris Hondrus raakte bij de aanval zwaar gewond... en bezweek enkele uren later. Hondrus fotografeerde veel in Kosovo, Afghanistan... en bij conflicten in Af Afrika. Hedrington bracht vorig jaar de documentaire Restrepo uit. De film over de oorlog in Afghanistan leverde hem een Oscar-nominatie op. In 2007 won Harrington de World Press-foto. Bij Misrata wordt al maanden gevochten. Opstandelingen hebben de stad in handen... en troepen van Gaddafi proberen die weer in te nemen. Dagelijks vallen daarbij tientallen doden. Nederlandse militairen die de politiemissie in Afghanistan voorbereiden... moeten tot het eind van het jaar in tenten slapen. Het gaat om ruim 100 militairen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet... dat de tenten door Duitse troepen worden beveiligd. Daarnaast worden er beschermingswanden bij de tenten geplaatst. Militaire vakbonden hadden gepleit voor gepanzerde containers... voor een betere bescherming tegen eventuele raketinslagen. Aan het eind van het jaar komen er betonnen slaapvertrekken. Rond die tijd begint ook de daadwerkelijke trainingsmissie van politieagenten in de Afghaanse provincie Kunduz. Het Nederlandse model voor die training wordt waarschijnlijk overgenomen door de NAVO. De duur daarvan wordt uitgebreid van zes naar acht weken en begint als pilotproject. Als de proef slaagt neemt de NAVO het model voor heel Afghanistan over. Zo is volgens het kabinet afgesproken. Het kabinet vindt dat er in principe altijd twee volwassenen aanwezig moeten zijn op een kinderdagverblijf. In een brief van de ministers Kamp van Sociale Zaken en Opstelte van Veiligheid en Justitie staat dat ze daarmee een advies overnemen van de commissie Gunning. Die deed onderzoek naar de zedenzaak op kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. In de brief staat dat er alleen in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het vier-ogen-principe, zoals bij heel kleine crashes...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 In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. De VVD zegt in een verklaring dat het cv van Klaassen niet blijkt te kloppen. Volgens RTVO stonden er twee hbo-opleidingen op het cv van de politicus, maar bleken dat interne bedrijfscursussen te zijn. Klaassen is een bekend gezicht in de Overijsselse politiek. Hij was al sinds 2003 provinciebestuurder.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 Het weer. Eerst zonnig, vanmiddag stapelwolken en in het zuiden een kleine kans op een bui. Maxima rond 20 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Morgen zon en stapelwolken. Dan is er in het hele land een kleine kans op een bui bij maximaal rond 25 graden. Tijdens het paasweekend volop zon en het blijft warm. ANWB verkeersinformatie. Er staat nu 20 kilometer aan file... Dat uh, is wat minder dan gebruikelijk uh, op dit tijdstip. De meeste van die files staan in de regio Amsterdam en Rotterdam. Zo staat op de A7 Horenzaandam tussen Purmerend Zuid en Weidewormen 2 kilometer. En op de A8 aansluitend richting Amsterdam bij Osaan ook 2. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Het NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het rommelt in de kinderopvang. Het is zeven minuten over zeven. Veel centra voldoen niet aan de regels. Dat bleek eerder uit een inspectierapport. Je zal er je kind maar naartoe moeten brengen. Zo dadelijk meer daarover. Eerst naar de Kunduz-missie. En de NAVO gaat de politietrainingen in Afghanistan uitbreiden. Nederland heeft met succes aangedrongen op zo'n langere training. Acht in plaats van zes weken. Verslaggever Wilco Boom hoorde van minister Hans Hille van Defensie... dat dat te danken is aan de goede naam van Nederland. De Tweede Kamer had veel bedenkingen bij de politietrainingsmissie in Kunduz. Zes weken basistraining stelt dat eigenlijk wel wat voor. Om de Kamer gerust te stellen beloofde het kabinet met de NAVO te gaan praten. Over een langere training... En dat is gelukt, zei minister Hille van Defensie gisteravond. We hebben daar weer het voordeel dat we internationaal gezien een goede naam hebben opgebouwd. Niet alleen door de goede kwaliteit van werk die we afleveren. maar ook omdat we telkens betrouwbare partners blijken te zijn. En dan wordt er naar je geluisterd. We hebben in Afghanistan de afgelopen jaren veel goed werk gedaan.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 een vruchtbaarder is, een betere is, een kwalitatief betere is... in het belang van Afghanistan. Nou, Dat wil zeggen, men luistert naar ons. Men gaat proberen dat inderdaad ook in te voeren. Ik ben blij dat we die kwaliteit kunnen leveren. Ik ben blij dat we hier in Nederland naar de samenleving kunnen laten zien... dat wat wij doen internationaal goed werk is. En ik hoop dat het Afghanistan te goede gaat komen. Minister Hille hoopt dat de Tweede Kamerfracties... die nog twijfels hebben over de missie, zich nu ook laten overtuigen. Waar het om moet gaan, het is ook in de politiek voor steun... voor een missie die internationaal gezien relevant is en voor de bevolking daarvan groot gewicht. En op welke partijen dat nou precies zijn... ik hoop dat de hele, de hele Tweede Kamer achter kan staan... omdat het in het belang is van Afghanistan. Het is een goede missie, het is een politiemissie... en het is een, een land waar echt veel te weinig uh, politie op straat is. Even los van alle, alle strijd die er is, maar gewoon politie op straat is... om die samenleving goede banen te leiden. Dus het is een belangrijke missie waar Nederland graag zijn medewerking aan, aan geeft. Vooral GroenLinks en de ChristenUnie hadden kritiek op de NAVO-training Stijl. Maar of hun zorgen nu zijn weggenomen, was gisteravond nog onduidelijk. Ze willen de verlenging vandaag eerst in eigen kring bespreken. Ja, dat was Wilco Boom. En dan zijn er nog andere zorgen, bijvoorbeeld over de huisvesting van de Nederlanders in Koenendoes. Blijkt dat ze voorlopig in tenten moeten slapen. En daar zijn de militaire bonden niet blij mee, want dat zou onveiliger zijn. Hoort u later meer over deze uitzending. Zijn laatste bericht op Twitter luidde... Ik ben in de belegerde stad Misrata. De troepen van Gaddafi schieten wild om zich heen. Geen teken van de NAVO. Dit is het Twitterbericht van Tim Hedrington, Britse fotojournalist die gisteren om het leven kwam in Misrata. De Amerikaanse fotograaf Chris Hondras overleed later aan zijn verwondingen... die hij ook op had gedaan bij die aanslag. Twee fotojournalisten die vlak achter de linies van de opstandelingen... zo nauwkeurig mogelijk verslag deden van het conflict in Libië. Ik ben blij te zeggen dat de winnaar van 2008 Rory Peck Award voor Features... Is Tim Hetherington. Tim Hetherington wint in 2008 de Rory Peck Award voor zijn documentaire Afghanistan The Other War, waarin hij optreedt met Amerikaanse militairen en hun emotionele strijd vastlicht. Do, bro. <laughs> Hetherington was een zeer ervaren oorlogsjournalist, toch was hij zich altijd bewust van het risico dat hij liep. Door de ogen en oren van de wereld te zijn. Ooit werd hij het doelwit van een sluipschutter, angstige momenten. I mean, I remember being targeted by a sniper on the side of a hill and he was good. And I was very scared. They could take a shot at you and you'd see it land. GPD-verslaggever Harald Doornbos kende Hetherington goed. Hij had vlak voor zijn reis naar Libië nog contact met hem. Uh, ik werd eigenlijk gevraagd door de beste vriend van Tim, Sebastian Junger, die weer een goede vriend van mij is. Uh, Sebastian die vroeg aan mij, van uh, Harald, luister, een vriend van mij, uh, Tim, die komt naar Libië toe. Ik was al in Libië. Uh, en Hij zei, heb je nog adviezen voor hem? Dus ik heb met hem ge-mailed ge en met Tim ge-mailed. Ge uh, wat advies uitgewisseld, zo moet je het aanpakken, zo kan je naar Libië toekomen. Uh, en vervolgens waren we allebei uh, buiten Libië, toen zouden we samen naar, naar Benghazi reizen. Uh, dat is toen uh, niet helemaal goed gegaan. Hij, Tim kwam vanuit de VS een beetje een paar dagen later. Dus ik zat al in Benghazi, daar heb ik hem toen ontmoet. Een ontzettend aardige vent natuurlijk. Dus ik heb ook nog een e-mailtje hier uh, voor me staan en de laatste woorden zijn ook van uh, Oké, okay, Harold Safe Travels. Ook de Amerikaanse fotograaf Chris Hondros was door de wol geverfd. Hij maakte zeer indrukwekkende foto's van conflicten in onder meer Irak en Liberia. In een programma over zijn werk vertelt hij in 2007 nog dat je een bepaalde psychische aard moet hebben om het werk in oorlogsgebied aan te kunnen. You have to be of a certain kind of mental makeup in order to do this work at all and if you last in it and I've been doing this for almost 10 years now, then I think you have that makeup. That attitude. Ik denk this, this Ik denk dat ik hier geschikt voor ben. had dus Chris Hondros. Hondros werd uh, 41 jaar. Meer over de dood van deze twee journalisten vindt u op onze website nos.nl. Bijna kwart over zeven. 60% van de kinderopvangorganisaties voldoet niet aan alle regels. Blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie. Minister Kamp van Sociale Zaken reageerde gisteren op dit rapport. En tegelijk ook op het rapport van de commissie die de Amsterdamse zedenzaak onderzocht. Hij zegt dat gemeenten strenger moeten optreden tegen organisaties die niet aan de regels voldoen. En hij wil dat er altijd twee volwassenen zicht op een groep hebben. Daar gaan we over praten met de brancheorganisatie van de kinderopvang. Anneke Bouwmeester is daarvan. Goedemorgen. Goedemorgen. 60% van de gecontroleerde kinderopvanglocaties worden regels overtreden. Wordt er zo onzorgvuldig gewerkt in de crashes? Ja, dat zou je dan bijna denken. Ja. Toch geloof ik daar niet in. Uh, u moet zich wel voorstellen dat daar uh, geen analyse is gedaan van wat daar nou uh, daadwerkelijk aan de hand is. En u moet zich ook voorstellen dat je een onvoldoende krijgt als je een rapport op de verkeerde plek hebt liggen. Uh, of als er iets anders aan de hand is. Dus het is wel belangrijk om uh, even verder te kijken met elkaar waar het nou precies over gaat. Maar mevrouw Bouwmeester, maar het is valt het dus? natuurlijk. Ik wou zeggen, valt dat allemaal wel mee dan in de kinderopvang? Uh, wat belangrijk is, is dat er onderscheid wordt gemaakt, ook, en het geldt ook voor die uh, uh, belangrijke kind-lijster-ratio waar iedereen het over heeft, hoeveel medewerkers op de groep staan. Mm -hmm. uh, of het een keer een dag is gebeurd uh, in een jaar dat er een kindje teveel uh, was uh, toevallig die dag, of dat er structurele zaken fout zijn. Mm -hmm. En uh, wat minister Kamp ook heel duidelijk zegt, is dat hij zegt, laten we nou goed gaan controleren, risicogestuurd noemt hij dat en beter gaan controleren bij die organisaties... waar er vaker fouten zijn op die belangrijke punten. Ja. En daar zijn waar wij het gaat helemaal het, mee in. Waar gaat het wat u betreft mis? Want um, u zegt, ja, alles wordt eigenlijk op een hoop geveegd. Hè? Dat zegt mm -hmm. u in feite. Wat, wat, wat vindt u het meest in het oog springende dat, dat misgaat in de kinderopvangcentra? Nou, wat belangrijk is, is, uh, is uh, met name de kwaliteitscriteria... Uh, en de kwaliteit wordt nog wel eens gemeten puur aan uh, of er iets is of niet is. Terwijl wij het zo belangrijk vinden dat die kwaliteit van het pedagogisch klimaat meer naar voren komt. Mm -hmm. En dat is ook iets wat me, minister Kamp aangeeft in zijn reactie. Hij zou graag willen dat we daar wat meer naar verschuiven. En dat we ook echt gaan letten op die elementen die uh, over die kwaliteit gaan. Het gaat bijvoorbeeld over het opleidingsniveau van medewerkers. Of de diploma's aanwezig zijn. Mm. Of iedereen juist is opgeleid. Uh, dat gaat over uh, uh, hoeveel medewerkers op de groep staan. En dat zijn de belang belangrijke uh, criteria. Mevrouw Bartmeester, dat gaat over de criteria. Ik vroeg u eigenlijk, wat, wat ziet u in de kinderopvang waar het vooral misgaat? Waar het vooral misgaat uh, mis op dit moment is... is uh, um... Uh, denk ik niet zozeer op dat soort punten. Wat ik zie namelijk is dat er een enorme impuls uh, gaande is om de kwaliteit in de, de kinderopvang op een nog hoog, hoger niveau uh, te brengen. Ja. U wilt gewoon niet hebben over de problemen volgens mij, mevrouw Bouwmeester. <laughs> ja, zou u dat zeggen? Nou, dat, dat nee, komt dat een is, beetje uit de woorden voren. Nee, dat nee. is niet aan de orde. Maar ik ken de sector heel goed. En ik weet wel wat er gebeurt. Um, en wat wel zichtbaar is, is dat er een enorme groei in de, in de sector is. Nou ja, maar plaats... laten we het even hebben over de inspectie. Want die constateert, u heeft het zelf over de kwaliteit en die constateert grote verschillen in die kwaliteit. Ja. Hoe kan dat? Nou, wat ik zie, uh, dat is ook zo. En dat kun je dus enerzijds aan die groei uh, in de sector uh, wijden... Maar dat betekent anderzijds... dus dat sommigen het heel goed doen en anderen niet. En anderzijds wil ik zeggen, zijn er ook anderen die uh, in die kwaliteit het beter doen uh, dan andere ondernemers. En wat we. Ja dus ook al een hele tijd bepleiten, is dat het toezicht ook daadwerkelijk plaatsvindt. We hebben ook gezien, en dat is ook uit het rapport naar voren gekomen, en gelukkig zegt minister Kamp daar ook wat over, dat er nog steeds in zo'n 20% van de gevallen überhaupt geen toezicht en inspectie plaatsvindt. Nee. En dat vinden we een slechte zaak. Ja, goed. Dat is dus, dat is dus iets waar, waar het misgaat. Zullen we even een paar punten van Kamp doornemen? Hij wil dat er altijd vier ogen zijn, dat vier ogenprincipe, altijd twee volwassenen aanwezig zijn. Is dat haalbaar? Nou, niet per definitie en niet direct. Uh, wat wel mooi is, is dat vier ogen principe anders is dan die regelgeving op de groep. Het gaat dus namelijk over een locatie. En er zijn uh, genoeg organisaties, ook op dit moment, en locaties waar dat haalbaar is. En waar dat ook vaak gebeurt. Maar er zijn er ook een heleboel waar dat niet zomaar haalbaar is. Dus het principe en de ingang die de commissie Gunning kiest voor dat vier uh, ogen en oren principe... Daar vinden wij een, een hele mooie gedachtegang en daar willen we ook graag verder naar kijken wat er kan en wat er ook niet kan. Heel praktisch ook, de minister stelt voor uh, muren te vervangen door een glaswand. Is dat haalbaar? Nou, dat, uh, zal op een aantal plekken zal dat heel slim uh, haalbaar zijn en op een aantal plekken zal dat een uh, kostbare verbouwing uh, teweeg brengen. Wat u ziet is dat in een heleboel nieuwe gebouwen is dat vaak zo, want dat is al een wens van de kinderopvangsector zelf, dus daar letten we al op. Maar in een heleboel oudere gebouwen zal dat echt een, een probleem kunnen opleveren. En dan zegt hij, er moet dat meer, dat meer gecontroleerd gaan worden. Is dat goed? Ja. Vind, u, stemt u daarmee in? Er moet meer gecontroleerd gaan worden? Ja, er moet absoluut meer gecontroleerd gaan worden. En wij hebben ook als sector al lange tijd gepleit voor het risico gestuurd. Dus waar het fout gaat in de sector, controleer die nou vaker. Zit daar meer bovenop. En waar uh, er goede kwaliteit wordt geleverd, hoeft dat uh, minder vaak te gebeuren. En kan je daar uh, minder frequent uh, gaan controleren. En dat onaangekondigde uh, zien wij ook uh, graag uh, tegemoet. Ja. Dus niet alleen aankondigen van tevoren, wij komen eraan, maar, maar ook zaken die onaangekondigde. Anneke Bouwmeester van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dank u wel. Zo dadelijk gaan we naar verslaggever Karin Alberts. Die is bij de brandweer in Zeist. De brandweer loert op beginnende bosbranden. Het is kurkdroog in de bossen en dan is de brandweer extra alert. En Karin ook. Meteen meer van haar. Eerst naar de files als ze er zijn. Dennis mooi. Die zijn er zeker, Lara. Er staan er 11, nu 35 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste daarvan staan in de regio Amsterdam en Rotterdam. Er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden, want die 35 kilometer... dat is minder dan er gebruikelijk zou staan op dit tijdstip. Maar ook de afgelopen dagen werd het pas in het laatste uur... echt druk tijdens de spits. Dat verwacht ik straks ook weer. Wat er nu staat, de, qua langere files, dat is de A8 richting Amsterdam... tussen niet en Osaan 4 kilometer. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem... tussen Zevenaar en het knooppunt Water. 8, dat is de langste file. En op de A20 naar Gouda, daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Vader en zoon Poots, u kent ze misschien wel vanwege hun strijd om het project Ships Hole. En misschien van die grote advertenties in de krant. Vorige week boekten ze een grove te overwinning in hun strijd. Oudrechter en NMA-voorzitter Pieter Kalpfleisch wordt verdacht van mijn Eet. Maar Peter Poot wil meer.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 Goedemorgen. We hoorden het Peter Poot zeggen. Um, hij spreekt van ambtelijke corruptie en strafbare belangenverstrengeling. Waarom deze aangifte? Um, deze aangifte uh, wil, willen zij doen omdat... Um uh, allereerst uh, natuurlijk heel belangrijk is dat er wordt gekeken naar niet alleen datgene wat meneer Kalpfleisch al in die tijdens die uh, verhoor gezegd heeft. Maar met name wat zijn rol is geweest uh, in die hele procedure. Mm -hmm. Er is uh, in de tijd uh, naar aanleiding van de aangifte van meneer Poot in, 19, of in 2009 een onderzoek gestart naar de andere rechter, meneer Westenberg. Uh, die aangifte uh, heeft zich aanvankelijk gericht op, uh, op, de, op de mijnheid. Maar vervolgens heeft het OM in die, in die zaak zelfstandig besloten die uh, aangifte uit te breiden met strafrechtelijke, uh, strafbare belangverstrengeling. En datzelfde wil nu uh, uh, meneer Poot ook ten aanzien van meneer Kalpfleis. Ja, want dat suggereert dat, uh, als er sprake zou zijn van mijn eet, uh, niet helemaal de waarheid spreken, dat Kalpfleis iets te verbergen heeft. Exact, want, Ze willen daar uh, achter komen. Ja, oh, oh, oh. Waarom, waarom uh, lieg je als je inderdaad gelogen hebt om iets te verbergen? En dan gaat het natuurlijk met name uh, datgene wat er gebeurd is in 1994. Heeft hij uh, zijn, zijn vrienden bevoordeeld door de heer Westerberg in de tijd als rechter te benoemen. Ja, het is natuurlijk niet aan u, meneer Kopp, om het te, te, te gaan bewijzen. Maar u moet wel een vermoeden hebben of er bewijzen zijn van belangenverstrengeling. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat het onderzoek tegen meneer Kaltvleisch uh, niet is gestart. Naar aanleiding van een aangifte. Het OM heeft zelfstandig besloten om dat onderzoek te doen. Heeft, eh, naar nou, ik aanneem, ook eh, nu weer de Hoge Raad ingeschakeld eh, om, om daarmee aan de slag te gaan. Dat hebben ze in de tijd ten aanzien van meneer Westerberg ook gedaan. Het is alleen aan de heer Poot, en, en, en, en ik denk dat het ook belangrijk is, om ervoor te zorgen dat het een volledig onderzoek is. Hm. En daarom eh, deze bemoeienis. Ja, maar dat betekent dus dat, uh, dat Koudsvlees meer heeft gedaan dan iemand, een, een, een vriendje, een, een gunst verlenen. Ja, u noemt het, uh, de, het is natuurlijk al nogal wat. Uh, als het inderdaad uh, uiteindelijk bewezen zou worden uh, kunnen worden verklaard door een rechter als het zover komt, dan is het natuurlijk een, uh, ja, een, een buitengewoon ernstige situatie. Ja. Uh, maar goed, waar, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht en dat men zich niet alleen beperkt uh, ten aanzien van de heer Kalfvleisch uh, met betrekking tot die mijn eet, maar dat men het echt onderzoekt wat er nou gebeurd is uh, in, in, in 1994. Ja, Um, als het dan gaat om tot uh, op de bodem uitzoeken. Peter Poot zegt gisteravond ook dat hij een parlementaire enquête wil naar de gang van zaken rond uh, Chipsol. Um, ja, dat kunt u niet regelen voor hem. hè? Uh, ik, ik, die wens begrijp ik overigens volkomen. Want als het inderdaad uh, zo ernstig is zoals nu het, het lijkt... dan uh, is een parlementaire enquête misschien wel het minste. Het probleem is natuurlijk wel, uh, en dat, dat zal de heer Poot ook zien... is dat de zaak natuurlijk op dit moment onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek is. En mm -hmm. de Tweede Kamer misschien geneigd is om te zeggen... Nee, laten we eerst dat strafrechtelijk onderzoek uh, afwachten. Uh, maar uh, u, u kunt zich ongetwijfeld de enquête van Traa herinneren... dat ging ook op een gegeven moment ook uh, over uh, strafzaken... Dus het, het kan heel, heel goed. Ik, ik vermoed alleen dat men zal zeggen... laten we eerst kijken wat de reisregezige onder leiding van de hoofdofficier... en de rechtercommissaris in Utrecht uh, naar voren brengt. En of het eventueel tot een uh, vervolging uh, gaat komen. Ja, duidelijk. Um, uh, wanneer gaat u aangifte doen? Uh, deze week komt de aanvullende aangifte eraan. Oké, okay. Victor Koppen, advocaat van uh, Vader en Zoon Poot. Dank. Graag gedaan moet flink bezuinigd worden. Ook op de maatschappelijke stages. Zo'n 10 miljoen euro. En aan de andere kant wordt er over gesproken of dat misschien wel verplicht moet worden. Joris van der Kerkhof is in Tilburg. Ja Joris, wat moeten ze daar nou mee? Verplichting aan de ene kant, aan de andere kant bezuinigen? Nou, dan krijg je een hoop geklagen van, ja. van scholen die zeggen dat het niet kan. Uh, maar dan krijg je ook mensen... Hier in Tilburg zijn ze er al jaren mee bezig met die maatschappelijke stage. Er is ook een stagemakelaar die het regelt uh, voor, de, voor de scholen. En die kan uitrekenen, uh, meneer Ebbing, dat het uh, wel meevalt... als er 10 miljoen euro uh, op bezuinigd wordt... of minder uitgegeven gaat worden als het, als het uiteindelijk uh, verplicht gesteld wordt. Daar kunnen de scholen wel mee uit? Uh, zoals wij het hier in Tilburg uh, kunnen bekijken, uh, ja, moet dat lukken. Omdat wij ervaring hebben met een pilot... waar we ongeveer vergelijkbaar uh, financieel tegemoetkoming hebben gekregen. De scholen althans, als nu de bedoeling is met de bezuinigingen. En daar konden de scholen prima met, uh, mee uit de voeten. Ja. Er is toch een hoop geklaag van scholen. Dat is gewoon een standaard Pavlov-reactie? Uh, ja, een school die richt in uh, naar gelang ze hun financiële middelen krijgen. Hoe meer ze krijgen, hoe meer ze uitgeven. En uh, ik vind, ja, het moet gewoon voor dat bedrag makkelijk uh, geregeld kunnen worden. Ja. Ja, ja. En maar ze uh, houden er rekening mee met dat geld en besteden het dan aan andere dingen waarschijnlijk? Nou, in Tilburg gelukkig niet alleen. Uh, als je meer financiële middelen krijgt, dan uh, wordt het... Uh, het interne deel in de school wordt uitgebreider uh, in werking gezet. De rector kost geld, de conrector kost geld, de coördinator kost geld... de wc-papier kost geld. Ja, en uh, ja, je gaat dan ook alle uh, mentoren uh, inschakelen. En dat gebeurt nu ook. Alleen die krijgen dan uh, fors meer uren uh, extra en ja... Het zal nu iets ingeperkt worden, maar eh, praktisch gezien moet het gewoon nog steeds mogelijk zijn. Maatschappelijke stage: het hele jaar door eh, vrijwilligerswerk gaan doen om eh, jongeren ook duidelijk te maken dat vrijwilligerswerk goed werk is en om ook in contact te komen met anderen dan alleen maar leeftijdsgenoten. En ook andersom. Hè, dat ouderen in contact komen, als het bijvoorbeeld vrijwilligerswerk is voor ouderen, om in contact te komen eh, met jongeren. Wat is het? Eh, wat vindt u zelf? Want u bent er dus al jaren mee bezig, het mooie aan zo'n stage. Nou, het mooie aan zo'n stage is dat uh, niet alleen die jongeren gewoon eens een keer uit die school komen... en uh, ja, wat sociale vaardigheden opdoen, etcetera. maar je ziet vaak een, een, een uitwisseling tussen jongeren... die vaak uh, voor zo'n verzorgingshuis rondhangen. Geen begrip hebben of geen idee hebben wat die ouderen zijn. Vaak zeggen ze het zijn... Ja, wat zeurderige types die, die alleen maar klagen... en de ouderen die kijken naar die jongeren van... oh, dat, zijn, dat is tuig, die zitten hier te land of van, daar durven we niet langs. Maar door ze hè, met vrijwilligerswerk, stage elkaar in contact brengen... krijg je begrip, je krijgt dan reacties van een, uh, een Marokkaans of Antilliaanse uh, leerling... die gaat helpen dat zo'n ouderen zegt van... Hé, hey, ik wist niet dat je Nederlands kende. het zijn zulke leuke reacties. Ja. Dat soort reacties gaan we over één uur en drie minuten horen... als we bij een groep leerlingen zijn die die maatschappelijke stage gaan volgen, gaan lopen. Maar eerst naar een schooldirecteur. Kijken hoe die klaagt. We volgen Joris van de Kerkhof over de maatschappelijke stages. Het kweekt begrip aan alle kanten. Het is bijna half acht. We gaan nog eventjes naar de zon... Het is heerlijk buiten, de temperatuur loopt op, de zon laat zich steeds vaker zien. Alleen maar voordelen zou je zeggen, maar dat is niet zo, het heeft ook nadelen. Code Oranje is vanaf vandaag van kracht in de provincie Utrecht. Karin Alberts is in een brandweerkazerne in Zeist... waar de bosbrandenspecialist van de veiligheidsregio Utrecht zit. Uh, wat uh, wil dat zeggen, Karin? Nou, dat is iemand die zomaar heel veel verstand heeft, nou niet zomaar, daar heeft hij hard voor gewerkt en gestudeerd. Veel verstand heeft van uh, natuurbranden, uh, Marcel Geluk. Want u bent echt de specialist als het gaat om hoe ga je om met droogte, met bosbranden, met heidebranden. Ja, dat klopt. Uh, ik ben voor de veiligheidsregio Utrecht uh, ben ik specialist natuurbrandbeheersing. En ik hou mij dus uh, fulltime bezig met, uh, met deze materie. Dus een spannende dag vandaag. Uh, nou, niet alleen vandaag natuurlijk, maar uh, wel een uh, spannende periode. Uh, vroeg uh, in het jaar, hè. meestal begint deze dingen beginnen in mei. Uh, nu is het april en uh, we zitten al in de code oranje. Dus uh, ja, dat uh, gaat snel dit jaar. Ja. En wat betekent dat code oran oranje? Wat, wat doen de uh, troepen dan anders dan uh, op een andere dag, op een groene dag? Uh, nou, We hebben dus een verhoogd gevaar uh, voor natuurbrand uh, in onze regio. Dat betekent dat wij versterkt uitdrukken bij een melding. We gaan dan niet met één bluswagen, maar direct met twee speciale bluswagens uh, op pad. En een ander ding wat wij vanaf vandaag gaan doen is dat wij ook vanuit de lucht uh, de natuurgebieden zullen gaan bewaken. En dan wordt er gevlogen en gecirkeld en maar kijken of er rook is? Uh, nou, daar komt het eigenlijk wel op neer natuurlijk. Uh, ons verkenningsvliegtuig Charlie vliegt over de Utrechtse Heuvelrug heen. En uh, die bewaakt dus het gebied uh, vanuit de lucht. En op het moment dat hij dat ontdekt, hij heeft ook uh, direct contact met de alarmcentrale, maar ook met de voertuigen op de grond, kunnen wij dus direct heel snel uh, onze voertuigen naar de juiste locatie dirigeren. We nou. zijn benieuwd of we dat in deze ochtenduitzending nog mee gaan maken. Op dit moment is het stil, maar je weet het niet. Want het is droog, het is warm. Wat er komen gaat, we zullen het vanzelf zien.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 Het tweede JSF-testtoestel wordt aangeschaft en strijd in Misrata kost leven aan westerse fotografen. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Lieselot Thomassen. De definitieve knoop wordt doorgehakt door een volgend kabinet, maar een kamermeerderheid heeft nu al ingestemd met de aanschaf van een tweede JSF-testvliegtuig. En de oppositie is daarop tegen. Het zou te duur zijn, zeker met de komende bezuinigingen bij Defensie. Minister Hille van Defensie heeft genoeg van die discussie over geld.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 De gevechten bij Misrata in Libië hebben het leven gekost aan twee westerse fotojournalisten. Het zijn de Amerikaan Honduras en de Brit Hedrington. Journalist Harald Dornbos zat ook in Libië en had de laatste dagen nog contact met Hedrington. Het is alleen maar natuurlijk een herinnering uh, of een soort van wake-up call, want het is echt heel erg gevaarlijk. Er is al iemand van Al Jazeera, is er al eerder doodgeschoten, ook in Benghazi. Uh, nu dan in Misrata. En iemand die. Uh, nou, waar je mee hebt gehad of waar je mee hebt ge-mailed, die je hebt ontmoet. Uh, vrienden, die kennen hem ook allemaal. Dus ja, dan komt het allemaal wel heel erg dichtbij. Hetherington bracht vorig jaar de documentaire Restripo uit over de oorlog in Afghanistan. En daar kreeg hij een Oscar-nominatie voor. Een vriend van hem werkt bij Human Rights Watch en roemt zijn betrokkenheid bij de mensen die hij filmt. Hij really was echt een persoon die um, heel erg about civilians over by conflict. die Um, he did many assignments for Human Rights Watch um, because he really cared about the impact of these conflicts on civilians. Ruim 100 militairen die de politiemissie in Kunduz in Afghanistan gaan voorbereiden, slapen tot het einde van het jaar in tenten. De tenten worden bewaakt door Duitse soldaten en er worden beschermingswanden geplaatst. Toch hadden de vakbonden liever gepanserde containers gezien voor de militairen. De NAVO wil het Nederlandse model voor de trainingsmissie waarschijnlijk overnemen als de eerste periode succesvol is gebleken.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 Opschudding in de provincie Gelderland. VVD-provinciebestuurder Klaassen is afgehaakt vlak voor zijn herbenoeming. VVD-fractievoorzitter Smits vertelde de reden in een vergadering aan de statenleden. Bij het kennisnemen van de informatie van de heer Klaassen... stuiten wij op een schijnbare tegenstelling in zijn publieke cv. Hij vermeldde daarop twee hbo-opleidingen. Daaruit kon worden afgeleid dat de heer Klaassen twee hbo-opleidingen had gevolgd. Bij na de doorvragen bleek echter dat het ging om twee interne bedrijfscursussen. CDA-gedeputeerde Rietkerk vindt het jammer dat de VVD'er Klaassen... niet meer terugkeert in het provinciebestuur. De commissie voor de geloofsbrief is niet over één nacht ijs gegaan. Uh, men heeft daar kennelijk geconstateerd dat de feiten niet klopten... met datgene wat gezegd is. Het ja, is een teleurstellend bericht, maar wel een moedig besluit. En nogmaals, ik heb daar respect voor, omdat ik een betere toekomst met Job Klaassen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 AMB verkeersinformatie Er staat nu 70 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Ik pik even de wat langere files eruit, want er zijn eigenlijk geen bijzonderheden. De A7 ten noorden van Amsterdam, vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend, Noord en het knooppunt Zaandam in totaal 7 kilometer. En aansluitend op de A8 richting de hoofdstad tussen Kromenie en Ozaan 5. Dan de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort, Wadhorst en Leusden 6 kilometer.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 De gemeenten zetten vandaag eindelijk een handtekening onder het bestuursakkoord. Daarin zijn afspraken vastgelegd tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Bijvoorbeeld eh, om sociale werkvoorzieningen grondig te hervormen. Nou, daar is zo'n 400 miljoen euro voor vrijgemaakt. Maar dat vinden de gemeenten niet genoeg. Er zou zelfs zo'n 300 miljoen extra bij moeten. We praten erover met wethouder Jan-Jaap de Haan uit Leiden. Goedemorgen meneer de Haan. Goedemorgen. Dan is dat bij elkaar 700 miljoen. Dat is wel heel veel voor een hervorming. Nou, dat uh, is niet heel veel als je bedenkt dat er ook 1,8 miljard bezuinigd gaat worden uh, op de sociale voorzieningen. En uh, dat er een hele nieuwe wet ingevoerd moet worden. En er tegelijkertijd allerlei regels uh, zijn die het uh, de gemeente verbieden om, althans onmogelijk maken, om uh, die bezuinigingen te halen. Nou, maar waar heeft hij die 700 miljoen dan voor nodig? Die, uh, dat geld is uh, uh, nodig om de omturning van de sociale werkplaatsen te realiseren. Het is namelijk de bedoeling van de regering, en daar sta ik op zich achter, dat mensen veel vaker met een arbeidshandicap niet in een aparte sociale werkplaats gaan werken, maar in het reguliere bedrijfsleven. Mm, dan schrap je toch gewoon een paar plekken? Ja, maar dat mag nou net niet. Oh. Wij zijn verplicht als gemeente om een bepaalde hoeveelheid plaatsen te realiseren. En de mensen die daar werken krijgen ook een bepaald vastgesteld cao-loon. Ook daaraan kunnen we niets doen. Dus bij een normaal bedrijf, als je zou moeten besparen op de kosten... zou je of de lonen omlaag brengen of mensen ontslaan. Dat is nou net wat wij als gemeente niet mogen. Dus nee, we mogen en... wel bezuinigen, maar we krijgen niet de mogelijkheden om kosten te besparen. Oké, okay, en u moet natuurlijk deze mensen wel naar dan een ja, relatief normale baan helpen. Ja, en dat doen we natuurlijk ook heel erg graag. Um, maar als we niet aan de loonkosten uh, mogen zitten dan is het de enige kostenfactor waar we als gemeente op mogen bezuinigen is de begeleiding. En die begeleiding heb je nou juist dubbel zo hard nodig als je mensen naar een reguliere baan wilt helpen. Ja, meneer de Haan, het komt voort uh, voor de goede orde uit de wet werken naar vermogen, hè, waar de gemeente dan ook meer taken krijgt. U bent daar op zich niet op tegen, hè, maar het gaat om het geld. Ik vind de gedachte achter die wet heel goed. Eigenlijk worden alle wetten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals dat heet, zoals de bijstand en de waaijong en de sociale werkvoorziening, samengevoegd. Die ontschotting is prima. Ook de gedachte dat je mensen veel meer in het reguliere bedrijfsleven laat werken is ook prima. Maar met zo weinig geld en zo'n grote bezuinigingsopgave gaat dat gewoon niet. Maar het kabinet heeft wel een commissie ingesteld die de zaak in de gaten houdt, het proces begeleidt. Is dat dan niet voldoende? Trekt die niet aan de bel als het dan ergens scheef loopt? Nee, er wordt nu een soort van fonds ingesteld. Dat was een voorstel wat een paar weken geleden ook al op tafel lag en toen door alle gemeenten is verworpen. Sindsdien is er geen euro bijgekomen. Bovendien is dat fonds uh, grotendeels een sigaar uit eigen doos. Die 400 miljoen die u net noemde, die betalen gemeenten grotendeels zelf. Um, die gaat door een soort technische kastschuif uh, weer uit de uh, SW-bedrijven, de sociale werkvoorzieningen. En ja, nou gaat een commissie gaat kijken of er geen ongelukken gebeuren. Ja, dat is wel een hele magere veiligheidsklep. Toch gaat de VNG vandaag tekenen, hebben ze aangegeven. Ja, ik heb ook zoiets gehoord. Uh, ik weet nog niet hoe de VNG dit akkoord aan de leden gaat voorleggen. Er is begin juni het jaarlijkse VNG-congres. Um, ik heb zelf het akkoord natuurlijk nog niet gezien. En bovendien staat er in dat akkoord veel meer dan alleen de sociale werkvoorzieningen. Ja, is waar. Maar als ik het alleen op de sociale werkvoorziening zou uh, moeten beoordelen... dan is er ten opzichte van een paar weken geleden geen euro bijgekomen. En alleen een commissie die over twee jaar kijkt, uh, is er een ramp of is er geen ramp... Uh, ja, en alleen een commissie, dat is wel een heel magere pleister op de wond. Oké. Okay. Duidelijke wethouder Jan-Jaap de Haan uit Leiden. Dank u wel. Tijd voor de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. goedemorgen. Ja, het is Real Madrid gelukt. Ja. Barcelona <laughs> te verslaan. En toch kunnen ze de Copa del Rey, de Spaanse beker, niet in de prijzenkast zetten. Want? Hij is kapotgevallen. Ja, hij is kapot. Ja, oké, okay. <laughs> hij is kapotgevallen. Ja, natuurlijk viel hij kapot. De koningin gleed zelfs uit bijna op het eerst oh. in de rust. Dus, uh, dat ging ook nog maar net goed. Dat was glimmerig daar. Ja, het was blijkbaar uh, maar goed. Die beker na 18 jaar uh, terug. Dat en wel meer. Uh, Real Madrid wint van Barcelona. En uh, ja, als je die wedstrijd gezien hebt. Real Madrid begon goed overigens. Maar na rust was Barcelona vele malen sterkte, uh, sterker. En uh, met kunst en vliegwerk. En met name met dank aan Doelman uh, Casillas bleven ze... Uh, overend. Ja, en toen in de verlenging ineens was het zover. En uh, ja, het is een beetje bon ton om te moeten vinden dat Barcelona alles maar moet winnen. Maar uh, ja, ik ben een fan van die Mourinho. Een van de weinigen geloof ik nog. Maar uh, ik vind het wel leuk hoor dat Real Madrid die wedstrijd gewonnen heeft. Garandeerd nog niks voor de Champions League. Maar mentaal gezien uh, in Madrid was een beetje ja. het beeld ontstaan. We kunnen niet meer voetballen tegen Barcelona. Twee wedstrijden nu. 1-1 en 1-0 voor Real Madrid. En met name in die weinige goals die Barcelona gemaakt heeft... Dat zal Barcelona een beetje zorgen baren, want zij scoren altijd en overal en tegen iedereen. En tegen deze muur van Madrid hebben ze het toch moeilijk, hoewel ze ook wel een paar enorme kansen misten. Maar het psychologische spel uh, heeft er weer een dimensie bij gekregen. En in Madrid uh, zal men voorlopig in het vuistje lachen. Garandeert niks, maar het was wel een vrolijke avond en het ging er volop. Het was veel harder dan ik verwacht, had eerlijk okay. gezegd. Oké, okay. en uh, de Waanse Pijl, gewonnen door uh, het ja. wielrennen, moeten we het even over hebben. Ja, Gilber, fietsen, fietsen. Ja. Uh, Vertel jij eens wat dan? Nou ja, het is heel bijzonder. Want uh, daar we bij voetbal wel eens zeggen: de beste wint niet altijd. Kun je van wielrennen helemaal zeggen dat uh, vaak uh, alle renners wel weten wie de beste is. Maar dat dat niet garandeert dat hij wint. Of hoe een koers verloopt. En we hebben nu drie koersen in een week gehad. Die er allemaal echt toe doen: de Brabantse pijl. De Amstel Gold Goldrace en de Waalse pijl. En deze Gilbert, echt favoriet. Al jaren goed. Al veel gewonnen in zijn leven. Maar op dit moment uh, eigenlijk ja, bijna niet normaal. Uh, gisteren had hij zich totaal niet voorgenomen om te winnen. Althans, dat vertelde die. En uh, ja, ze kwamen bij de beroemde muur van Hoei. Dat is, de, dat is dan de beslissing altijd. Dat is, uh, daar kunnen wij lopend nauwelijks opkomen. Maar dan gaan zij allemaal met hun fiets omhoog. Ja, en alsof uh, de rest niet meer bestond. Hij keek even achterom. Sommigen zeiden nog, hij gaat te vroeg. Maar uh, hij ging niet te vroeg. Hij fietst iedereen uit het wiel. En dat is wel heel bijzonder. Het is een waal. Er hingen ook mooie spandoeken. Hè? Bij, bij, bij Walen of Vlamingen. Uh, Sport brengt allen te samen. dit soort. Dus het heeft zelfs ook een of andere... Misschien dat er een regering komt in België... onder leiding van Gilbert. Je weet het niet. Je <gehtoso _> ja, ja, ja. weet het niet. Maar kortom... het is een man die als het ware even boven het land staat. Aan zijn de zondag is Luik naar Luik. Ehm. Als dat hem ook nog lukt... als hij die vierslag maakt... hij is nu al uh, boven alles verheven... maar dan wordt het helemaal... het is een bijzondere man, 28... de ideale leeftijd voor een, voor een wielrenner. Ervaring nooit in uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, verband gebracht met doping. Laten we hopen dat dat ook zo blijft. Want helaas zien we nog wel... Eens dat iemand die heel hard fietst, dat dat een jaar later toch een andere reden gehad, uh, ja, ja. had. Maar laten we daar nou maar eens even niet van uitgaan. Hij is een op- en top-sportman en uh, ja, op dit moment beheerst hij het wielrennen... en dat is heel bijzonder voor een eenling. Tom van het Hek, dank je wel weer. In die voorkust is nog steeds onrustig. Paulien Baks, onze correspondent in Abidjan... heeft de stad voor haar eigen veiligheid verlaten. We praten zo met haar. Is daar de ANWB. Dennis Mooij. Het wordt langzaam wat drukker. En er staat nu 90 kilometer file, 30 meldingen. En dat is nog wel steeds iets minder, maar we lopen wat in op het schema. Laat ik het zo zeggen. Op de A7 Horenzaandam tussen Purmerend Noord en Weidewormen 5 kilometer. En moet u verder naar Amsterdam, dan staat er ook nog 5 kilometer op u te wachten. Tussen Krommenie en Ossaan. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. En op de A28 naar Utrecht bij Amersfoort. 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. Dagenlang opgesloten zitten in je eigen huis en niet weten... of en wanneer je naar buiten kunt om bijvoorbeeld eten te kopen. Schoten, ver weg en dan weer dichtbij... Onder de meest moeilijke omstandigheden deed Pauline Baks onder meer in onze uitzendingen in de ochtend verslag van de burgeroorlog in Ivoorkust. Het was in haar standplaats Abidjan zo gevaarlijk dat ze besloot Ivoorkust voor een aantal weken te verlaten. We hebben nu contact met Pauline. Paulien, Paulien goeiemorgen. Goeiemorgen. Wij moeten het even hebben weer over Abidjan, want um, gedacht werd dat de rust wellicht terug zou keren nadat uh, Bakbo vertrok. maar dat is niet het geval, hè? Nee, dat duurt nog wel even, want er wordt nog veel geplunderd en die uh, mannen, dat leger van uh, van Batara is uh, ook niet ontzettend uh, netjes. Uh, die stelen veel auto's uh, en wordt tegelijk ook nog gevochten in een uh, noordelijke in een noordelijk staddeel dat Joppegon heet... waar milities die nog achter Bakbo staan... Het, de strijd aanbinden met de mannen van Wattara. Dus het is nog uh, behoorlijk uh, onrustig. Pauline, is er een officieel leger? Want het officiële leger uh, was natuurlijk eerst van Bakbo... nu van Watara. Hoe zit dat? Ja, dat is heel ingewikkeld. Je ziet in ieder geval heel veel mannen in uniform. En dan moet je maar een beetje raden wie wie ja. is. Sommigen hebben wel... Badges op hun arm staan bijvoorbeeld. Maar de regering van Watterij heeft het nou over hun eigen orde En dat is dan de Republikeinse strijdkrachten van Ivorcus. Zo heten ze dan nu. Ja, maar, maar er is dus weinig uh, onderscheid in te zien. Dus je moet er als gewone burger maar, maar tussendoor zien te fietsen. Ja, dat is ook best lastig. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat uh, vroeg of laat in, ja, in goede banen wordt geleid. Ja. En dat iedereen dan gewoon netjes een uniform draagt. En je kan herkennen wie waarbij hoort. Is daar zicht op? Bemoeit zich daar iemand mee? Ja, ja, daar wordt aan gewerkt. Ja, die regering van Wattera die heeft eigenlijk die veiligheid in de veiligheidssituatie als eerste prioriteit. Want we snappen natuurlijk ook wel dat je het land, ja, kan je eigenlijk niet zeggen dat het normaal land is zonder burgeroorlog als het nog steeds gevochten wordt en als mensen zich nog steeds onveilig voelen. Ja, de, de situatie is natuurlijk uh, misschien wel nog onveiliger geweest. Hè? Toen jij daar zat, uh, je kon je huis niet uit. Je bent nu in Nederland. Hoe is je vertrek uit Ivoorkust eigenlijk in zijn werk gegaan? Want je kon niet zomaar weg, volgens mij. Nee, ik ben opgehaald door een uh, veiligheidsbedrijf. Uh, Zo'n klein uh, privébedrijf dat uh, in allerlei verschillende landen werkt, ook in Ivoorkust. En die kwamen mij ophalen met een auto en hebben we naar het vliegveld gebracht... En uiteindelijk had ik dat misschien zelf ook wel kunnen doen. Dus met mijn eigen auto. Maar omdat er zoveel auto's worden gestolen, uh, was dat een risico dat ik liever niet wilde nemen. En uh, ja, dat bedrijf heeft dat dus gedaan. Die haalt gewoon mensen op en deponeert ze bij het vliegveld. Nou, hoe, hoe spannend en hoe gevaarlijk was het nou uiteindelijk voor je? Nou. Uh, bedoel je de rit naar het vliegveld? Of, nou, eigenlijk niet daarvoor. Want we hebben berichten van je gehoord vanuit je badkuip... dat er geschoten werd. Maar aan de andere kant ook dat je geen water en geen, geen eten meer had. Hoe nijpend ja. was het? Nou, het is nekkend als je drie dagen geen stroom hebt. Omdat uh, dan bijvoorbeeld de batterij van de telefoon het niet meer doet. Dan kan je niet meer bellen, de computer doet het niet meer, internet is weggevallen. Dat soort dingen zijn gewoon praktisch heel erg lastig. En die etensituatie was uh, redelijk goed overheen te komen, moet ik zeggen. Omdat je met reis ook nog wel een aantal dagen. Maar nu ik weer in Nederland ben, merk ik uh, dat het toch wel een heel extreme situatie is. Maar dat merk je eigenlijk pas als je er zelf even uit bent. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben ook een verslag van jou gehoord vanuit de badkamer. Omdat je toen dacht, ze komen. Uh, dat lijkt mij een heel uh, zwaar moment. Ja, dat was uh, vrij uh, extreem. en Ik heb ook wel vaak in die badkamer gezeten. Het was niet de enige keer. Uh, maar ja, tegelijkertijd, uh, de gekke van de situatie is ook dat als je veel kogels hoort, dat op een gegeven moment een klein beetje wint. Ja, want waar was je dan bang voor? Waarom ging je in die badkamer zitten? Nou, vooral voor verdwaalde kogels, want ik kan ze horen overvliegen. Dat zuist dan, en er waren ook explosies in de buurt. En je weet maar nooit wat er jouw kant uitkomt, of een scherf of een kogel of wat dan ook, en ineens door je raam vliegt. En uh, ja, dat is ook bij buren wel gebeurd. Dus. En nu naar de Ivorianen, want uh, er is natuurlijk een tweedeling in het land. Hè? Er zijn nog altijd veel aanhangers van Bakbo. Hoe, hoe zal dat gaan? Uh, hoe zullen die twee groepen zich kunnen verzoenen, als dat al kan? Ja, er zijn een hoop uh, groepen nu die uh, vroeger vervent pro bakbo waren, onder andere de studenten van PON. En die hebben de afgelopen week hun trouw gezworen aan Watteren. En ja, ook mensen, als je het zo kan zeggen tenminste, die lopen dus over. Dus ook mensen die vroeger bekend stonden als zeer pro bakbo. Die... Of houden ze hun mond, of ze zeggen nu van nou oké, okay, we staan achter het nieuwe president. En of dat alleen maar uh, woorden zijn, dat weten we natuurlijk nu nog niet. Maar uh, ja, hopelijk uh, menen ze het ook echt. Dus officiële instanties lijken verstandig te zijn, lijken dat te doen. Maar het gaat natuurlijk om, om, om de bevolking, hè? Zullen, zullen die dat ook doen? Ja, de macht is nou gekanteld, hè? dus ze hebben niet zoveel keus. Hmm. En ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen, op wie ze dan ook hebben gestemd, uh, toch vooral blij als het eenmaal vrede is. Dus die uh, zijn nu al wel een beetje over die politieke kwestie heen en die verkiezingen. En die willen gewoon dat het land weer normaal wordt en dat de investeerders weer terugkomen en dat het gewoon weer goed gaat. Paulien Baks, dankjewel. Paulien Baks, onze correspondent in Ivoorkust, tijdelijk even buiten het land. 10 minuten voor acht is het. Jongeren moeten wat doen voor de samenleving en daarom wil het kabinet dat de maatschappelijke stages voor alle middelbare schoolleerlingen verplicht worden, maar er is wel minder geld voor. En voor een maatschappelijke stage moet je op de middelbare school zijn. Joris van der Kerkhoff heeft een stagemakelaar verlaten en je bent nu waar? Uh, de, op de Oude Dijk uh, in Tilburg. Two College, de Jozef uh, Mavo. Meer dan 400 leerlingen komen er uh, over een uh, kwartier of drie hier naartoe. Nou, een half uurtje misschien wel. Ja, ja. Uh, Frank Kraus is de, is de directeur. Uh, de leerlingen die zo'n maatschappelijke stage gelopen hebben... Uh, komen die vrolijker en blijer terug? Doorgaans wel. De meeste leerlingen hebben zo'n leuke ervaring... Uh, dat ze popelen om die te uit te wisselen met andere leerlingen en met docenten. En uh, ja, dat is gewoon uh, heel erg leuk om te zien. Ja. Zelf spijt van dat u dat als leerling nooit hebt meegemaakt? Ja, ik denk dat de kansen die leerlingen nu krijgen... om de maatschappij te ontdekken en keuzes erin te maken... dat dat gewoon uh, heel waardevol is. En ik had het graag zelf ook meegemaakt. En wat had u dan ontdekt? Dan had ik ontdekt dat je, zonder dat je daarvoor betaald wordt... Uh, ook uh, hele fijne, leuke dingen kunt doen met anderen en dat het ook voldoening geeft om dit voor anderen te kunnen doen. Zonder dat je daarvoor betaald wordt. Maar u wordt er wel voor betaald als school. U krijgt er een hoop geld voor. En gaat u dat geld besteedt u dat allemaal aan die leerlingen en aan die stage? Of denkt u van, hé, hey, dat is mooi meegenomen? Kan ik ook aan de verbouwing van, van weet ik wat voor een deel van deze mooie oude school besteden? Dat zou ik kunnen denken. Dat zou je genijd zijn om te denken... Als, je, als het over hele grote bedragen gaat... Maar in de praktijk is dat anders. Want als je dingen goed wil doen, als je kwaliteit wil leveren... en de overheid wil dat we kwaliteit leveren... Ja, dan moet je keuzes maken. En goed maatschappelijke stage organiseren vraagt gewoon veel geld. Hier in Tilburg wordt daar dan iemand voor ingehuurd... die dat voor jullie regelt. Andere steden gebeurt dat niet, doet de school uh, dat zelf. Uh, er is geld voor beschikbaar. Uh, dat wordt 10 miljoen minder uh, als de Kamer daar vandaag mee akkoord gaat. Daar kunt u mee leven, daar zijn die stages dan toch nog mee te doen? Nou, dat, uh, dat is uh, inderdaad gewoon te doen. Maar het is net als met een uh, feestje. Er kan best wel wat af, maar dan kan nog steeds het feestje doorgaan. Alleen moeten we wel met stagemakelaar en stagebiedende instellingen... samen kijken hoe we met minder middelen... toch nog steeds een goede stage overeind kunnen houden. Wordt het minder uur? Dan wordt het uh, hier en daar in de begeleiding kijken wat er wat minder kan maar dan toch met elkaar zorgen dat die kinderen wel uh, de positieve ervaringen... met de maatschappelijke stage kunnen blijven opdoen. We zijn nu in de kantine, noem je dit, denk ik. Ja. Uh, kunt u zich voorstellen over een half uurtje? Nu is het een enorme rust hier. En dan? Ja, dan zitten hier in uh, dit uh, mooie gebouw uh, 460 leerlingen. En uh, een groot gedeelte daarvan heeft nog helemaal uh, geen idee van maatschappelijke stage... Maar de wat oudere leerlingen, de derdejaars, die zijn er volop mee bezig. Die uh, hebben daar heel veel plezier in. En die delen dat met anderen. En dat is een waardevol iets. Doen ze misschien wel hier dan uh, dat, uh, dat delen. Maar geniet nog even van de stilte hier. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Het geweld in Libië heeft aan twee journalisten het leven gekost. Het gaat om de Brit Tim Hetherington en de Amerikaan Chris Hondros. De twee deden verslag bij de strijd in en rond Misrata. In zijn laatste tweet van twee dagen geleden beschrijft Hetherington de situatie daar. Ik ben in de belegerde stad Misrata. Troepen van Gaddafi schieten om zich heen. Geen teken van de NAVO. De Guardian blikt correspondent David Batty terug... op de tijd waarin hij samenwerkte met Hedrington. Betty herinnert hem als een charmante en toegewijde collega. Samen werkten ze aan verschillende artikelen over het golfsyndroom. Ze spraken met getraumatiseerde, kwetsbare militairen. Moeilijk, maar wanneer Hedrington bij me was... hoefde ik weinig moeite te doen om de mensen in alle openheid te kunnen praten. Met Hedrington erbij kwamen de verhalen als vanzelf. Al dus Betty. Dus Hedrington fotografeerde veel in oorlogsgebieden. Ook in Afghanistan. Daar won in 2007... Um, de World Press-foto mee. Dat is een beeld van een uitgeputte Amerikaanse soldaat. U kent het wellicht nog in Afghanistan, in een bunker. Japanse premier Khan ander nieuws, heeft een zone van 20 kilometer... rond de beschadigde kerncentrale Fukushima tot verboden gebied verklaard. Khan heeft dit besluit genomen nadat bleek dat in de evacuatiezone nog steeds mensen woonden. Volgens de Japan Times gaat het om 63 huishoudens... die weigeren dat gebied te verlaten. En dat ondanks meerdere dringende verzoeken van de autoriteiten. Tegenover de omroep NHK laat een woordvoerder van Kaan weten... dat het verbod noodzakelijk is. Sommige bewoners wonen nu in de zone zonder dat ze maatregelen hebben genomen... om zich tegen straling te beschermen. We moeten ingrijpen. Gezondheid en veiligheid van de bewoners staan voorop. Een gezond kind adopteren is in de toekomst niet meer mogelijk. Dat zegt de Stichting Adoptievoorziening in het AD. Over tien jaar kunnen Nederlanders volgens de stichting alleen nog een kind adopteren... dat speciale medische zorg nodig heeft. Te denken valt aan kinderen met lichte handicaps... of kinderen van verslaafde ouders. Plakkende vloeren, doordringende urine lucht in de gangen... en medicijnen die over de datum zijn. Een greep uit de uitkomsten van het onderzoek... dat de Consumentenbond in de Nederlandse verpleeghuizen heeft gedaan. De conclusie van de bond is volgens de Telegraaf dan ook niet mals. Het is bedroevend slecht gesteld met de hygiëne... in vier op de tien verpleeghuizen. De bond pleit ervoor in de krant... om regelmatig verplicht hygiëneonderzoek... Uit te voeren. Nu zijn dit soort controles nog vrijwillig. Maar Actis, de organisatie van zorgondernemers, ziet er niets in. Een woordvoerder laat weten, we vinden de uitkomsten zorgelijk... maar zijn zelf al druk bezig om de hygiëne te verbeteren. En zo Na acht uur praten we verder over die onhygiënische situatie... in verpleeghuizen met de Consumentenbond. Arriba, uitzinnige jar van Real Madrid-fans in de Spaanse hoofdstad. De club won gisteravond namelijk de Copa del Rey. Door in de eindstrijd in Valencia. Eeuwig rival Barcelona met 1-0 te verslaan. De Spaanse media, natuurlijk, heel veel aandacht voor die overwinning. Een greep uit de koppen in de kranten. Historische overwinning voor Madrid. En Real Madrid rekent eindelijk af met tegenstander Barça. Ja, dat feest ging natuurlijk tot in de vroege uurtjes door in Real. In Madrid bedoel ik misschien iets te uitzinnig. Verdediger Sergio Ramos liet de vijfde. 15 kilo zware trofee namelijk uit zijn handen vallen... toen hij de beker vanuit de open spelersbus... aan de uitzinnige menigte in de Spaanse hoofdstad toonde. De Copa kwam onder de wielen van het voertuig terecht... en wij weten uit betrouwbare bron dat er niet heel veel meer van over is. We gaan proberen te achterhalen wat er dan nog wel van over is. Wat ze straks in Madrid in de prijzenkast kunnen de zetten. Een hele platte prijs. Want hier blijft het bij dit seizoen, denk ik. Maar ja, weet ik niet. Barcelona komen ze nog twee keer tegen... en daar doen we natuurlijk weer verslag voor.